1 uur. Het NOS-journaal. Marianne Koekoek. Klokkenluider Snowden zit in een vliegtuig onderweg naar Moskou. Spaanse politie rolt twee dopingbendes op... en rook van Indonesische bosbranden teistert nu zuid maleisië het weer vandaag buien met kans op onweer. Er kan plaatselijk veel regen vallen. Aan zee waait een krachtige zuidwestenwind. Het is 16 tot 17 graden. Morgen ook buien, maar ook zonnige perioden. Vanaf dinsdag wordt het droger en meer zon. Maar het blijft wel koel. Cool. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft Hongkong verlaten. Volgens een regeringswoordvoerder is Snowden vrijwillig uit de stad vertrokken. Chinese media melden dat de oud-CIA-medewerker nu in het vliegtuig zit naar Moskou. Correspondent Geert Grootkoerkamp in Moskou, Snowden dus mogelijk onderweg naar Rusland. Heeft Moskou al gereageerd? Uh, ja, bij, bij monden van uh, de woordvoerder van, van president Poetin. Uh, die, die zei al, al voordat Snowden uit uh, Hongkong uh, vertrok... Dat, uh, ja, dat ze van tevoren niets gaan zeggen, maar uh, dat ze uh, zullen handelen naar bevinding van zaken. En dat betekent dat als Snowden uh, in Moskou aankomt en hij mocht daar vragen om, uh, om politiek asiel bijvoorbeeld... dat dan dat verzoek uiteraard uh, zal worden bekeken. Maar er is niet vooruit gelopen op uh, een mogelijk uh, antwoord op dat verzoek. Ja, Rusland heeft geen uitleveringsverdrag met Amerika. Het zou dus kunnen dat Moskou zijn eindbestemming is. Is dat dan hemelijk? Het uh, is niet zo aannemelijk. Tenminste, uh, bronnen hier van verschillende media, radio's, en ook op televisie is dat gemeld. Uh, bronnen bij, uh, het, uh, uh, bij de luchtvaartmaatschappij Aeroflot, uh, die die vlucht verzorgt naar Moskou, uh, die zeggen dat uh, uh, Snowden een, een ticket zou hebben naar Caracas en dat hij dus vanuit Moskou uh, de eerstvolgende vlucht naar Havana zou, ne zou nemen, naar Cuba, en vandaar dus naar Venezuela zou doorvliegen. En wie hier even gekeken bij die volgende vlucht is naar Cuba... Dat zou dan uh, morgen uh, rond, rond 12 uur Nederlandse tijd zijn. Dus dan zou, dat zou betekenen dat hij in ieder geval in Moskou zou moeten overnachten. Ja. Hebben de media in Rusland veel belangstelling voor zijn komst? Die hebben veel belangstelling, ja. Uh, televisie uh, smult ervan, kun je haar zeggen. Uh, op de, de sites van, van de belangrijkste televisie en dus, uh, hebben ze ook een apart kopje. Uh, het kopje Vlater van de Amerikaanse geheime diensten. Daar spreekt echt uit dat ze, uh, ja, dat ze toch een beetje leedvermaak hebben. Dat, uh, dat de, de CIA hier uh, eens mooi te kijken wordt gezet. En uh, daar komt ook bij dat uh, natuurlijk uh, na alle kritiek van het Westen op mensenrechten uh, in Rusland... Uh, men het hier uh, kennelijk ook wel leuk vindt om, om te constateren dat... Uh, dat wat. Dat betreft... In het westen ook niet alles koekenij is. Correspondent Geert groot in Moskou, dankjewel. De Spaanse politie zegt twee bendes te hebben opgerold die handelden in doping. Bij invallen werden meer dan 700.000 doses doping in beslag genomen. Het gaat om anabole steroïden, EPO en groeihormonen. Er zijn 84 mensen opgepakt. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken importeerden de bendes de middelen uit China, Griekenland en Portugal. Spanje maakt de laatste tijd veel werk van de strijd tegen doping... in de hoop de kansen te verhogen op de Olympische Spelen van 2020. Vorige week ging de regering akkoord met strengere straffen... voor sporters die op doping worden betrapt. Het vertrouwen in het tweede kabinet Rutte van VVD en PVDA neemt af. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat één op de drie kiezers... hoopt dat het kabinet de rit uitzit. Bij het sluiten van het regeerakkoord was dat nog twee op de drie. Van de VVD-kiezers hoopt ruim 50% dat het kabinet de eindstreep haalt. Van de PvdA-kiezers ruim 40%. Het laatste kabinet dat de hele regeerperiode heeft uitgezet, was het eerste kabinet Kok, midden in de jaren 90. Dit is het NOS-journaal met Marianne Koekoek. In Zuid-Maleisië is de noodtoestand afgekondigd vanwege hevige smog. De smog wordt veroorzaakt door branden op het Indonesische eiland Sumatra. Daar worden door bedrijven grote stukken oerwoud platgebrand. om ze geschikt te maken voor palmolieplantages. Op dit moment is de situatie in twee steden zo slecht. dat die gevaar oplevert voor de volksgezondheid, zegt correspondent Michel Naas. Zo gauw je naar buiten gaat en je ademt dat spul in daar heb je kans dat je allerlei ziektes oploopt. Dus ze hebben verboden dat er nog uh, gewerkt wordt in die uh, stad. Muar heet die. Ze hebben verboden dat uh, bouwprojecten doorgaan en plantages. En ook de scholen zijn gesloten. Dus alles is platgelegd om, uh, vanwege deze smoke. Volgens Maleisië zijn de gemeten smokewaarden 2,5 keer zo hoog als is toegestaan. Indonesië probeert nu op allerlei manieren de branden te stoppen. Ze proberen regen te maken door chemicaliën op wolken te strooien. En uh, ja, verder proberen ze natuurlijk op de grond ook de branden te blussen. Maar het zijn voornamelijk veenbranden. En die branden voor een deel ook onder, onder de grond. En het is bijna onmogelijk om die te bestrijden. En bovendien heeft Indonesië absoluut de middelen niet... om zulke grootschalige branden aan te pakken. Dus het, uh, het blijft behelpen. De brandweer zelf in, in uh, Indonesië zegt... We kunnen het niet aan, we hopen, er is maar één redding voor ons... en dat zou een enorme regenbui zijn. Maar ja, die proberen ze te maken, maar tot nu toe lukt dat maar matig. En dat zei correspondent Michel Maas. Eerder had Singapore veel last van de smog. Daar is de situatie inmiddels iets verbeterd. In Albanië is een politicus doodgeschoten... en zij twee mensen gewond geraakt. De schietpartij was bij een stembureau in Lush in het noordwesten van het land... en heeft waarschijnlijk te maken met de parlementsverkiezingen vandaag... De omgekomen man was een activist van de Socialistische Oppositiepartij. Een van de gewonden is een kandidaat voor het parlement... van de regerende Democratische Partij. Vooraf had Brussel gezegd dat de verkiezingen... een cruciale test zijn voor toenadering. Eerder wees de EU een verzoek tot toetreding van Albanië tweemaal af. Treinreizigers kunnen station Den Bosch de komende tijd beter mijden. De Nederlandse spoorwegen waarschuwen voor grote drukte rond het station. Aankomende donderdag, dus 27 juni, wordt er 15 dagen aan het spoor gewerkt... aan de noordkant van Den Bosch, dat is in de richting Utrecht en Nijmegen. Uh, en met name op donderdag en vrijdag is het nog geen vakantie in het zuiden. Uh, en voorspellen wij inderdaad rondom Den Bosch veel drukte. De NS adviseert om in elk geval niet in de spits via Den Bosch te reizen. De spoorwegen zetten tijdens de werkzaamheden bussen in vanaf station Den Bosch. Reizigers moeten rekening houden met in elk geval een half uur extra reistijd. Drie kinderen in Delden in Overijssel zijn gewond geraakt... toen een springkussen omwoei, waarop ze aan het spelen waren. Het springkussen, dat bij een sportvereniging stond... werd omvergeblazen door een harde windstoot. De kinderen vielen daardoor van het kussen af. Drie van hen zijn met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. In een hotel in Pakistan zijn negen buitenlandse toeristen doodgeschoten waren bergbeklimmers uit Rusland, Oekraïne en China. Ook een lokale gids kwam om het leven. Een Pakistanse militante groep, Jundula, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. De organisatie heeft tegen persbureau Reuters gezegd deze buitenlanders zijn onze vijanden, we zullen doorgaan met zulke aanvallen. Het is voor het eerst dat toeristen zijn aangevallen... in het gebied dat grenst aan China en Kashmir. De laatste tijd is er een reeks van aanslagen gepleegd... op de Sjiitische minderheid. Jundula zegt ook verantwoordelijk te zijn voor deze aanslagen. Sport. Een uur geleden was er bij het NK op de weg... een kopgroep van vier man met onder andere nieuwe west -Ragio. Lippens. Hoe staat het er nu voor? Inmiddels zijn het er nog maar drie. Want Dennis Smit, de renner van Metek, die is eraf gegaan. En dat betekent dat ze nog maar met z'n drieën over zijn. lieve Westra en zijn vluchtgenoten Jasper Hamelink van Joop Piels En Dion Beukenboom, een enorme lange, forse vent van team De Rijken. Die rijden met een voorsprong van 1.55 rond op de achtervolger. Eén achtervolger, Jim van den Berg van Koga. En er komt nu de volgende achtervolger over de streep. Martijn Verschoor, die hier... Doorkomt op een uh, minuut of uh, 42 en seconden van de koplopers. En dan het uh, peloton. Peloton zat zojuist bij de vorige doorkomst. Toen waren er nog. Uh, 14 ronden te gaan, zaten ze op 3 minuten en 45 seconden. In dat peloton trouwens, een paar mannen die erg gebrand zullen zijn hier op de Nederlandse titel, omdat zij niet mee mogen naar de Tour de France, dacht We dachten van Maarten Chalingi, die gepasseerd is voor de tourselectie van zijn ploeg Blanco. Hij mag dus niet mee naar Frankrijk en hij is er natuurlijk op gebrand om hier een te nemen. Hetzelfde geldt ook voor Tom Jel te slachten, de klimmer uit die ploeg. Hij zou nog niet zijn contract willen ondertekenen en dat betekent dat de ploeg om hem gewoon thuis laten in de Tour de France. Ook hij is erop gebrand. En hetzelfde geldt ook voor Bertjan jan Lindeman. Een man die vorig jaar heel lang meeging op dat NK... in de buurt bleef van Nicky Terpstra. En die nu opnieuw in slechte omstandigheden wil gaan scoren. Want ook hij mag niet mee naar de Tour en dan met vakantie. Soleil. Het is inmiddels hard gaan regenen. En dat betekent dat het weg er nat bij ligt. Dat het gevaarlijk is in de afdalingen. Voorlopig gebeuren er geen gekke dingen in het peloton. Het peloton dat nu in de richting van de finish komt... en zo'n kleine vier minuten achterstand heeft. De Nederlandse hockeymannen spelen tijdens de World Hockey League in Rotterdam om de derde plaats tegen Nieuw-Zeeland. En Gerard de Groot kijkt naar de troostfinale. Hoe gaat het daar? Ja, je zou beter een troosteloze finale kunnen zeggen. Want het is een hele matige wedstrijd. Nederland staat overigens wel met 2-1 voor. Het was 1-1 bij de rust. Na 13 minuten Phil Boros voor Nieuw-Zeeland. 0-1, 1-1 Jeroen Hertzberger. Een velddoepend En uh, vier minuten na de rust was het Jeroen Hertzberger met een strafcorner. En dan nu een mogelijkheid. Misschien achterin de defensie... Wankelt een beetje van Nederland, maar wordt geen, geen, treffer, geen treffer voor Stefan Janis van Nieuw-Zeeland. Ik zei het ja, troosteloze finale, want het tempo is laag. Er worden veel individuele fouten gemaakt. Er uh, wordt niet goed gecombineerd, veel ballen ingeleverd. En je ziet dat de spelers, met name de Nederlandse spelers dan, aan het eind van een zware hockeyseizoen zijn. En dat ze toch wel heel, heel erg teleurgesteld moeten zijn dat ze hier om de derde en de vierde plaats spelen. En niet voor eigen publiek straks om half vijf kunnen spelen. ...om de eerste plek. De eerste plek uh, die gaat tussen België en Australië. Terwijl Verga nu scoort en het weinige publiek hier aanwezig in Rotterdam... ...daarvoor nog wel even de handen op elkaar krijgt. Nederland op 3-1. Nederland uh, gaat dus op weg naar de derde positie van deze World Hockey League semifinale. En dat is uh, voor Nieuw-Zeeland heel vervelend, want dan worden ze vierde. En dan moeten ze maar gaan afwachten of ze zich eventueel nog plaatsen... ...voor de finale van die World Hockey League in januari in India. Nederland dus voorlopig... Op op een kussen, 12 minuten, wat zeg ik, 17 minuten gespeeld inmiddels in de tweede helft. Op een kussen naar die derde plek, 3-1 is de voorsprong. Bij de wereldbekerwedstrijd roeien in Eton is de tweeling Vincent en Tycho Muda als zesde en laatste geëindigd in de finale van de lichte dubbel twee. De Nederlanders lagen vanaf de start achteraan en de achterstand op de andere boten liep steeds verder op. De overwinning ging naar de boot uit Polen. Er is verkeersinformatie. Bij de AWB zit Kees Quarks. Files op de A1 naar Amersfoort-Amsterdam voor 1 brugge 3 kilometer. En werkzaamheden zorgen voor files op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Alsmeer 2 kilometer. En op de A27 Ammeren-Gorkum tussen Beeldhoven en Utrecht-Veemarkt 3 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open. Nog even de hoofdpunten uit deze uitzending. Klokkenluider Snowden volgens Chinese media onderweg naar Moskou. Spaanse politie rolt twee dopingbendes op... en rook van Indonesische bosbranden teistert het nu zuid maleisië Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze gesconferentie. De hier over de Ja, Dit is een goed hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede deel van de perstribune van Max. de gast voormalig proftennisser John van Lottem. Hij verruilde tennis voor het voetbal. Werkt vandaag de dag als sponsormanager bij Eredivisie Live. Vragen aan hem kunt u stellen via de website deperstribune.nl. Twitter kan ook. Hashtag perstribune. Vliegende kip, Zul van der Wart, op pad. Hij praat nog even door met Hans van Breukelen... over dienstherinneringen aan het EK voetbal van 1988... Op het antwoordapparaat een nieuwe vraag van een luisteraar. Deze week over de sport die u nu hoort. Briels met een handigheidje. eitje. Brils, dat is een knappe actie. En Blaak heeft hem. Gaal hem Rashid op een voet. Dat is een strafcorner. En het wordt gezien. Het is gezien. Hoe enthousiast Philip Koko ook verslag doet. Hockey krijgt op de Nederlandse televisie weinig zendtijd. tijd. Terwijl we er zo goed in zijn. Waar ligt dat aan? straks een antwoord. En bel even met oud-voetballer Wilbert Suvrein. Hij zat 25 jaar geleden bij de voetbalselectie van 1988... die Europees kampioen werd. Welkom terug bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. John van Lottem, goedemiddag. Goedemiddag. John, het vorige uur ging met Kees Jansma natuurlijk over 88. Mooi. En Kees, hij streep er na vandaag. Want we, we, we, praten er we praten er niet meer over. Het is genoeg geweest. Maar Wat is jouw herinnering aan dat EK? Nou ja, er zijn sommige momenten in je leven... die je nog precies weet waar je uh, op dat moment was. En dat is ook het geval met uh, het EK 88. Ik was twaalf. Maar ik, uh, ik, had, uh, ik stond in de finale van een senior tennis toernooi. En ik uh, moest precies op dat tijdstip moest ik spelen tegen uh, iemand... die uh, natuurlijk veel ouder was dan ik... en die heel graag de finale wilde zien. En na echt twee punten gespeeld te hebben in de finale... zei hij, ik stop ermee. Uh, je hebt hem gewonnen. Ik moet die finale kijken. Ik kijken. Dus kon ik, uh, kon ik mee. Dus uh, uh, en de wedstrijd gewonnen en uiteindelijk ook die finale kunnen bekijken. Dus dat was ook voor jou een mooie dag. Dat was zeker een mooie dag. Ja. Nou, vorige week zat hier Monique Knol, de voormalige wielrenster... Olympisch kampioen ja. hè, op, de, op de weg in 88 Seoul. Die, die heeft dat hele EK gemist daardoor. Die wist van niks toen ze terugkwam. Nou, ze heeft <laughs> denk ik, <in> ieder geval <laughs> ze momenten heeft het al, gehad om, het, ja. <laughs> om weer terug te kijken. Ja, he? bijzonder hè? Ja. ja, maar zo gaat het, hè? Vaak toch met oogkleppen moet je door in je sport. Ja, Zeker als topsporten. Dit, dit, dit, dit was wel echt een, uh, eh, nou vind ik misschien wel uh, het mooiste uh, sportmoment uh, uh, uit mijn uh, herinnering uh, ja. die, ik, uh, die ik heb meegemaakt. Jij bent uh, voormalig nummer 62 van de wereld. Via de vierde ronde van Wimbledon gehaald. En 98, 21 Gram Slam toernooien heb je meegedaan. Waaronder de US Open. En daar hebben we nog wat geluid van gevonden. En dan John okay. van Lottem. Ook hij haalde de tweede ronde. Ten koste van de Japanse qualifier Takao Suzuki. En dat was zoals gebruikelijk een wedstrijd vol incidenten. En er waren veel slechte beslissingen. En veel lawaai van van Lottem. Hier in het Frans. Vloekend. En hij had al een waarschuwing. En dit vloeken in het Frans kostte hem een strafpunt. Maar dan beslist hij de vierde set in een tiebreak en wint die set op karakter met 13-11. Een vloeken in het Frans. Ja, mijn moeder Française en de scheidsrechter uit Frankrijk. En dan, uh, ja, om je punt dan nog even iets duidelijker te maken, was dat, uh, was dat handig. Ja, dan gaat het <laughs> verder dan Merde-achtige uitdrukkingen? Uh, weet nee, je de nee, nog? Nee, ik hielp me nog wel aardig in, hoor. Want je weet wel tot uh, tot VVV je kan gaan, anders uh, ja. anders uh, moet je eraf. Ja, maar het is wel een puntje van zorg, geloof ik, geweest in jouw uh, carrière, uh, Zojuist <laughs> even een uh, puntje uh, van zorg. Benoemd door Marcella Mesca, opvliegend <laughs> ja. van aard. Ja, ja. Nee, uh, To the point. Klopt. Ja, wat deed ja. je dan? Nou ja, ik uh, was uh, uh, nogal opvliegerig en uh, ik kon niet tegen onrecht. En het met name het accepteren van uh, onrecht en je eroverheen zetten... en je vervolgens uh, weer te concentreren op het volgende punt. Dat, uh, ja, dat was een, uh, een terugkerend uh, probleem uh, ja. bij mij. Ja, zeg maar, zit dat in de, in, in de genen? Want je zegt moeder Française en je bent geloof ik in Madagaskar geboren? Ja, nou overigens, mijn moeder was altijd heel rustig. Mijn vader was meer opvliegerig. Maar... Ja, ook dit, dat zijn dingen die je gewoon zelf uh, onder de knie moet krijgen hoor, als, als topsporter. Uh, als je kijkt naar Federer en uh, bijvoorbeeld Sjenks Schalken, die uh, bekend staan als uh, heel rustig en uh, stoïcijns op de baan. Die hebben allemaal een verleden met het, van het gooien van rackets en schelden op de baan. En uh, ja, er komt een moment in je carrière dat je... Ja, ook dat moet verbeteren om uh, tot de top te komen. Is, is bij jou verbeterd, onderweg? Mm, ja, aan het einde van mijn carrière zeker. Ging het echt stukken beter. Alleen, uh, ja, toen raakte ik helaas geblesseerd. Ja. Maar zou het je ook uh, wedstrijden kunnen hebben gekost... als je, ik bedoel, als je het karakter van Federer had kunnen krijgen... in de loop van je carrière? Uh, als je iets meer nou, loopt, ik had veel hoger uh, uh, ja. uh, kunnen, kunnen staan, zeker. Ik had meer uit mijn carrière kunnen halen als ik, uh, uh, als ik hmm. dat eerder onder de knie had gekregen of in ieder geval zelf aan had gewerkt. Ja, want jij, jij werd wel uh, gezien als jong talent. Hè? Ik bedoel, uh, het, het werd erkend, het werd gezien. Heb ja, nou, je ook ik, goed begeleid? Euh, nou, uiteindelijk ben je altijd verantwoordelijk voor, uh, voor je eigen ontwikkeling. en uh, Nou is het zo dat mijn, mijn carrière zich wel getypeerd heeft in, uh, in, in piekmomenten. Maar ook uh, ja, te veel momenten dat, uh, uh, ja, dat ik me heb laten gaan. Alleen uh, dat zorgt ervoor dat je een, uh, een leuke en redelijke tenniscarrière hebt gehad. Waar ik overigens erg wel trots op ben. Uh, maar dat, uh, dat had... Beter gekund, ja, maar dat dat opvliegende dat kwam natuurlijk niet tot ontplooiing in je uh, carrière als proftennis. Ik neem aan dat dat al bij de nog jongere John van Lottem aanwezig was en zich openbaarde, ja. Alleen toen kwam uh, toen kwam je ermee weg. Uh, want dan uh, in, in, in het junioren tennis, dan, uh, dan gaat het meer om het tennissen zelf uh, en het echt in het proftennis. Ja, dan draait het om om details. Ja, maar ja, nou zit je nog bij het tennis, maar zou het ook op school. Uh... Uh, gezien zijn? Nee, nee. Ja. nee, nee, nee. Het, is, uh, het, het heeft zich altijd echt uh, in, het, in het tennis uh, geprofileerd. Ja, want het, kijk, jij, jij moet met scheidsrechters dan. Uh... Een tot een overeenstemming zien te komen. Dat lukt natuurlijk nooit, want die nemen een besluit en die blijven daarbij. Dus dan kan je vloeken in het Frans wat je wil. Ja, ik had het... Uh, ik was voor Dat Hawkeye-systeem, dat was het toen nog niet, toen ik, nee. uh, toen ik speelde. Maar als hij er was geweest, had ik hem waarschijnlijk al uh, gebruikt... in de eerste twee games en het uh, ook al verspeeld. Ja. Maar, uh, nou ja, nogmaals, je hebt het zelf in de hand... Zeg maar, uh, ja, dat hockeysysteem. voor wie het niet weet, dat is het oog van de camera. En daar mag je even gebruik van maken als je denkt, hier zit de scheidsrechter. Ik, ik heb de gelijk mist. en de scheidsrechter ja. heeft het mis. Ja. Ja. Dat, is wel, dat is wel een mooi systeem trouwens. Schitterend systeem. Ja. Ja, door, uh, door tennis nu ook uh, uh, wellicht zijn intreden in het, in het voetbal. Natuurlijk ook bij uh, hockey uh, hebben we het gezien, bij Olympische Spelen. En het is wel, uh, brengt wel een nieuwe dimensie aan, uh, aan, aan de sport. Wanneer werd jouw talent door... Uh, Deskundige derde ontdekt. Wat was het ongeveer? denk je? Ja, dat gaat redelijk snel hoor. Het is, uh, je, je doet mee aan de clubkampioenschappen en je wint die makkelijk. En dan doe je mee aan de, aan, aan, aan de provinciale kampioenschappen. En die win je dan ook ja. makkelijk. Ja, en dan word je opge. Uh, dan word je gezien door bepaalde coaches of door de KNLTB. En dan krijg je ondersteuning en dan mag je meedoen aan de landelijke wedstrijden. Heb jij genoeg ondersteuning gehad? Heb je genoeg hulp gehad om de weg te gaan bewandelen, denk je? Nou, kijk, het is wel een individuele sport. De meeste hulp die je krijgt is van je ouders. En waar zit het dan in? Is met name het reizen, het halen en brengen. Ja, de opoffering die je er als gezin voor moet over hebben en, uh, ja, en op een later tijdstip uh, uh, ja, word je gefaciliteerd door een aantal coaches... Ja. die in je geloven en mee willen investeren in je carrière. Maar degene die, uh, die, ja, aan wie je het meeste dank hebt uh, zijn je ouders. Ja, ja want die, die, inderdaad, die zien het en die moeten het opbrengen. Hè? Willen en kunnen opbrengen. Nou, met name qua kosten. Ja, het is en, uh, een hoop, hoop geld ja. natuurlijk. Uh, uh, maar vaak is het voor talenten ook lastig... Uh, omdat ze zoveel andere belangstellingen hebben in het leven. Hè? En dan uh, moet je toch een, een keuze maken, in dit geval voor topsport... en dat vergt dat je al het andere opzij zet. Ja, dat is uh, juist omschreven. En da daar, daar zit hem ook in dat, uh, dat wij de laatste jaren... Uh, ja, toch wel de boot hebben gemist in... Uh... Ja, in transitie junioren tennis naar senioren tennis. Uh, wij doen normaal gesproken uh, doen we goed mee op, uh, op junioren tennis. Uh, kijk naar uh, Aranje Rus. Ostreen uh, Open gewonnen bij de jeugd. Uh, Timo de Bakker, Wimmelden gewonnen. Um, ja, die echt, die stap naar het, uh, het, het volwassen tennis, waar, uh, hè, waar, ik, waar ik het eigenlijk net al zei: van waar het gaat om details. Um, ja, de, dat, dat loopt de afgelopen jaar niet, ja, niet soepel. Nee. Nou, misschien kunnen we je nieuwsmomentje van de week erop aanhaken. Ja. Wat heb je gekozen? Nou, ik heb gekozen voor uh, uh, het uh, tennisnooi van uh, Top Shelf Open in, in, in, Ros uh, in Rosmalen. Waarbij uh, Robin Hazen um, ja, flink het nieuws heeft uh, gehaald door uh, zijn uitbarsting. Uh, en uh, mensen daar ook wel weer een mening over hadden over die uitbarsting. Terwijl uh, hij absoluut terechtpunten ja. heeft gehad. En uh, zelfs nog in mijn tijd uh, toen al speelde tijdens het toernooi. Zullen we het eerst even laten horen? En ja, want... dan kunnen we daarna nog even over doorfilosoferen. filosoferen. Ja. Game hasting. Zet die muziek uit! <tosses> Twee games al. Ja. Zet de muziek uit. Zet die muziek uit, ja. ja. ja. Nou, het is uh, bekend, uh, tennisnood wordt gehouden op, uh, op de Autotron in, uh, in, in Rosmalen. Waarbij het een heel klein compact tennispark is. Uh, en uh, ja, achter het Centercourt, daar worden allerlei uh, kids, uh, plazas zijn. Daar, waar ze tennisclinics geven. En uh, vaak de muziek heel hard staat. En uh, ja, je weet als je in tennis is, is het altijd quiet please en uh, concentratie. En het is, uh, ja, wat dat betreft, al die jaren altijd een item van spelers geweest... aan de vraag van, kan je muziek in ieder geval ja. uit tijdens de wedstrijden? Uh, nou, hij irriteerde zich al, uh, al, uh, al vier games aan. Hij won die game en nadat hij het punt had gewonnen... kwam die frustratie eruit. Ja. En, uh, en jij begrijpt het heel goed wat hij doet? Ja, ik begrijp het wel. Uh, uiteindelijk, uh, kijk, de manier waarop uh, is natuurlijk, uh, ja, zorgt voor aandacht. Maar uh, ja, het muziek is uitgegaan, alleen ja, het heeft niet mogen baat. Hij heeft die wedstrijd ook nee. nog verloren. Nee. Ja, nou ja, je hoort de opgekopte frustratie in, in, in die enorme schreeuw. Bijna een damschreeuw zou je kunnen zeggen, zoals die daar tekeer gaat. Maar je zou er begrip van moeten hebben... dat een toptennisser geen prestatie kan leveren als hij afgeleid wordt. Um, ja, ja het, het, is, het is al moeilijk genoeg. Hij is ja. zoekende naar zijn spel. Hij heeft uh, al, ja, dit jaar niet het, het jaar wat hij, uh, wat hij wenste uh, te hebben. En... Ja, speel je ook nog eens in, in eigen land... waarbij uh, de druk hoog was op die wedstrijd. Want hij speelt tegen iemand waarvan hij moet winnen op papier. Ja. En ja, dan is die concentratie al zo dusdanig belangrijk. En dan, ja, dan komen er uh, externe factoren bij kijken... die je als toernooi zijn in de hand hebt. En uh, ja, dus ik ja, begrip uh, voor hem. Ja. Straks hoort u wat uh, uh, deze week voor klachten zijn ingesproken op ons antwoordapparaat. Wordt ook meer van uh, John van Lotte, maar over wat hij vandaag de dag doet. Eerst nog even langs uh, onze vliegende kip. 25 jaar na onze overwinning op het EK vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een looper, bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel hoor. De vliegende kip. Ja, ik ben nog steeds thuis bij, uh, bij Hans van Breukelen in Leende, En als ik dan in de hal sta, dan zie ik een giraf. Maar, Zee, <laughs> twee giraffen zelfs, een ja. Met een, met een mooie struik erbij. Dus, de reis van Zuid-Afrika, dat zijn souvenirs. Ja. ja, mooi. Een ander souvenir is iets uit 1989. Een aquarel. Ja. Rijna staat erop, geloof ik, als ik het goed zie, uh, Hans van Breukelen. En jij hebt met van, die, van die knuisten en je juicht. Waarom juich je? Want? Nou, dat is een foto die is gemaakt na dat geweldige doelpunt van Wim kieft. Uh, tegen Ierland. En toen ging ik helemaal uit mijn dak. Daar is een foto van gemaakt. En naar aanleiding van die foto hij heeft. Uh, en ik, ik heb de, de, de schilderes of de schilder nooit persoonlijk ontmoet. Uh, maar die, die heeft een. Uh, een galerie laten maken in Zwaard, verderop. En die is me toen in 1990 aangeboden. En ja, die hangt hier nog steeds uh, de vreugde sparten vanaf. Echt, dat was het ook. Maar het was ook een ontlading. Want op die manier waren we nog door. En het zag er heel uh, slordig ja, het zag, uit. Het zag er somber uit, die wedstrijd, ja. Ik zie uh, Adidas-schoentjes nog uit die tijd. Heb je die nog? Nee, ik weet je dat ik eigenlijk helemaal niets meer heb vanuit uh, mijn voetbalperiode. Uh, geen shirtjes? Geen shirtjes, helemaal niet. jij wel zijn een shirtje uh, Ja, daar liggen er boven nog wel. Maar mijn uh, oudste zoon, die is ook keeper uh, en die heeft eigenlijk al dat soort shirtjes nu bij hem thuis. Okay, we lopen nu door je kamer en dan zie ik een kast met echt de grootste trofeeën die je maar kunt bedenken. Ja, de wereldbeker staat er niet bij, nee, maar helemaal. hij voelt wel als een wereldbeker, denk ik. De, de, de Champions League, of wat was het? Europa met de grote oren, zoals zegt en uh, de EK-trofee... met een schaal erbij. Wat staat er? Het zijn, uh, wat, wat dat betreft... zijn het replicaatjes. En replicaatjes, dat uh, betekent dus... dat het, het klein, een klein Europa-cupje is... En, en een klein Europees... Uh, bekertje. Het mooie daarvan is dat uh, je dan ook nog... twee medailles krijgt. Uh, ter herinnering. En dat heb ik... eigenlijk in een heel klein nisje... neergezet met, uh, mijn, uh, met het... haasje. Eerste in land... die ik ooit gekregen heb. Met het... Uh, Wanneer en wie was jouw eerste Interland? Uh, dat was uh, in oktober 1980 hier in Eindhoven, uh, West-Duitsland. Ook West-Duitsland? Uh, ja. Mooi, uh, dus de cirkel was rond voor je. Ja, bijna wel. En dan ligt hier, uh, dat was een embleem die we van de KVB kregen. En die werd op het jasje genaaid. En dan heb ik daar nog een schaal achter staan met de 50 Interlandse die ik van de KVB heb gekregen. Dus dat is een heel. Er zit heel veel gevoel in, in dit niche, als ik het zo mag zeggen. Ja, het is waar uh, elk kind van droomt, denk ik. Bij elke jonge. jongen. Als voetballer van het Ja, het gekke is dat ik als kind van dat soort dingen nooit gedroomd heb. Omdat ik nooit had gedacht zover te kunnen komen. Maar toen het eenmaal zo was en je kijkt er nu 25 jaar op terug... dan ben je eigenlijk toch wel heel erg dankbaar dat je dat hebt meemogen maken. Dat hoor ik van iedereen. En ik denk dat ze nu ook beseft wat het eigenlijk voorstelt. Want het is eigenlijk heel erg moeilijk om dat allerhoogste te bereiken. Dat zie je maar weinig spelen. jij ja, Robben laatst. Ja, en dan kan ik me voorstellen wat, uh, wat ik zo mooi in Robben dan vind dat uh, we zaten zelf op de tribune met onze kinderen... Uh, tijdens het WK in Zuid-Afrika, dat hij die, die kans mist. Ja. Uh, vorig jaar is hij echt volledig, maar ook volledig afgemaakt. En als je dan een jaar later dat kan omdraaien... en dan notabeler te beslissen, dus scoort... ja, dat is helemaal bijzonder, dat is kick En dan zal hij de rest van zijn leven... met nog heel veel plezier aan terugdenken, daar ben ik van overtuigd. Ja, hij kan met de grijns rondlopen en dat kun jij eigenlijk ook. Ja, nou ja, goed. Dat moet je niet te vaak doen natuurlijk. Nee, maar één vraagje je nog, dat embleem dat nee. zat op een jasje, zei je? Ja, kijk, dat is uh, heel ge ge mooi uh, geborduurd. Er staat ook op uh, Koninklijke Voetbal. Uh, Nederlands kon uh, Nederlandse Koninklijke Voetbalbond. Nee, staat, wat staat er eigenlijk hier? Nederlandse Voetbalbond, Voetbalbond. Konink. Ja, ja je dat klopt. Moet, niet. Je, moet je moet het hier beginnen. beginnen. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Ja. Hè, zo. En dat is echt helemaal geborduurd. Dat is, en, uh, en dat zie je ook. Dat, dat hebben we er toen afgehaald als een soort van herinnering. Vonden we wel heel erg leuk. Maar waar is het jasje gebleven? Die hangt bij, uh, even goed zeggen, Jos Lentzen. Jos Lentzen, dat is de grootste uh, verzamelaar, denk ik, van, uh, van de wereld. Als het gaat om voetbalattributen. Die woont in, uh, in Milo. En daar, uh, daar liggen en hangen nog wel meer spulletjes van mij. Leuk. Dus dan, ja. dat, dat doe je dan ook. Geef je dingen weg. En het mooiste hou je natuurlijk. Want dat zijn deze dingen. Maar het is leuk... Om, om, om ook te, te delen, want dat merk je van heel veel spelers. Ja, maar eigenlijk uh, wat het meeste waard is, is je herinnering. Dat is heel gek, maar die herinnering, dat is echt uh, super. Ik dank je voor dit gesprek en uh, fijn dat ik we mocht zijn bij jou en Lene. Graag gedaan, uh, Jules. All de best. Hans van Breukelen en uh, Jules van der Wart, onze vliegende keep. Ja, Hans van Breukelen, uh, John, John van Lotten, wordt ja. altijd opgehangen. Natuurlijk aan het EK. Dat was een finest hour. Dat waren de dagen uh, die nooit uh, zijn te vergeten. Heb jij ook zoiets uh, dat mensen je nog wel eens op iets aanspreken? Ja, op het gooien van mijn rackets. Aan <laughs> de uitbarsting op de baan. <laughs> uh, ja, en aan mijn mm. blessures. Dus uh, niet altijd even positieve dingen. Maar nee, maar uh, ze weten nog wel wie je was en wat je gedaan hebt. Ja, uh, uh, uh, maar en dat, dat, dat, dat vervaagt ook door. Want het is alweer wat jaartjes geleden dat ik. Uh, uh, ja. Dat ik uh, gestopt ben. Heb je er de pest over in? Kijk, Hans van Breukelen voetbal, ja, dat is toch nummer 1 in Nederland. Dan volgt er een tijdje niks. En ja, dan, uh, dan komt er een tennis succes. Krijsjeck, 95 Wimbledon. Nou ja, Krijtsjekk, uh, wat ja. hij heeft uh, gehaald, is, uh, nog, vind ik nog steeds hoger dan. Uh, dan, dan ja, kijk, hij, hij heeft het hoogst haalbare gehaald in zijn sport. Dat ja. is Wimbledon winnen. En dat, dat, het, uh, he? dat heeft Nederland uh, nog nooit nee. met voetbal gedaan. En bij het hockey, ja, Gerard de Groot, het valt niet mee om het te zeggen. Het is brons, maar niks meer hè, vandaag. Nee, uh, Govert. Het uh, is uh, ouwe langs de lijntijden overigens, uh, Govert. Hè? Ja. Terwijl, Nederland, terwijl Nederland scoort. En er 4-1 van maakt. Jelle Galema. Een van de debutanten hier in het uh, team voor dit toernooi. Hij scoort de 4-1 voor Nederland. Nederland wordt dus derde in dit uh, World Hockey League uh, toernooi. De halve finale. De finale wordt in uh, januari gespeeld in India. Met acht landen, vier uit deze groep plaatsen zich en er wordt ook nog een toernooi gespeeld en dat begint althans dat hoopt te beginnen in de smok van Zuid-Malaisië voorlopig wordt daar nog niet gespeeld en de laatste vier van dat toernooi gaan ook naar uh, Delhi naar uh, India toe voor de finale van de World Hockey look een nieuw fenomeen in het internationale hockey en het is nog een beetje wennen ook een beetje wennen voor het uh, publiek natuurlijk Nederland niet in de finale in een eigen toernooi dat hebben we niet vaak meegemaakt en voor de derde en vierde plaatsen uh, is het publiek maar matig opgekomen komen hier in Rotterdam terwijl de laatste 11 seconden wegtikken, En Nederland weet dat het met 4-1 gaat winnen van Nieuw-Zeeland. En dan moet Nieuw-Zeeland, want er speelt hier ook nog een plaatsing voor het wereldkampioenschap, nog maar gaan afwachten. Of die vierde plek hier vandaag voldoende is om ook op het wereldkampioenschap mee te gaan doen volgend jaar in Den Haag in juni. Dat wordt natuurlijk het grote toernooi, het belangrijke toernooi. Het is hier afgelopen, Nederland wint met 4-1 van Nieuw-Zeeland, wordt derde in Rotterdam en straks de grote finale tussen... België, België, ja zeker. België, het team van Mark Lammers en Australië. En dan hebben we tussendoor nog een wedstrijd. De afscheidswedstrijd van Teun de Nooier om half drie. 1 en al hockeyfeest hier vandaag in Rotterdam. Maar het feest begon met de wedstrijd tegen Nederland en Nieuw-Zeeland. Niet zo erg bijster, want het was een matig duel dat Nederland met 4-1 won. Gerard de Groot, voormalig proftennister John van Lottem. Vandaag de dag sponsormanager bij het voetbalkanaal Eredivisie Live. John, we hebben een berichtje voor je. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste John, ja ja, we staan hier op Rosmalen. Ja John, wij, wij kennen elkaar al heel lang. Uh, we gaan al uh, ver terug. Ik denk toen, uh, toen we een jaar of uh, tien waren, kwamen we elkaar voor het eerst tegen. En nu we een jaar of uh, 6, 37 zijn, uh, zien we elkaar nog. Uh, ook na het, uh, de carrière. Ik heb uh, relatief weinig contact met de andere collega's. Maar uh, ja, met Denise, de kindjes en met jou. Uh, ja, we treffen elkaar één à twee keer per jaar. En, uh, het, het blijft gezellig. Dus, uh, dus buiten de tennisom zijn we, zijn we goede vrienden. En dat, uh, nou, dat zegt heel wat. Ja, we zijn heel anders, ja, allebei op onze eigen manier emotioneel. Dat was tijdens de carrière zo en het was ook buiten de carrière zo. Ja, er, is, er blijft wel één meningsverschil, dat wil ik toch wel even aantikken. Toen we een jaar of twaalf zijn, hebben we in Goes gespeeld. Jij zegt dat je 6-0, 6-0 van mij gewonnen hebt. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Naar nou, mijn idee was dat 6-0, 6-2. Uh, je hebt ooit bij de KNLTB de papieren opproberen te vragen, maar... Uh, ik denk dat je ze wel gezien hebt, maar, uh, maar, maar dat je gewoon zegt tegen mij dat, dat, uh, dat je ze niet gevonden hebt. Uh, 6-0, 6-0, ik kan me niet herinneren dat ik ooit verloren heb, dus dat, dat blijft een beetje boven ons uh, hangen. Uh, ik denk dat we binnenkort maar eens een keertje tegen elkaar moeten tennissen om eens te kijken wie uh, zonder training, op een beetje talent, met pijn in de rug, gewoon de beste is. Dus ik, ik daag jou uit. Veel plezier, wij zien elkaar weer snel en met vriendelijke groet. Scheng. Ja. ja, dat is, uh, is, ja, is heel erg leuk om te horen. Hij omschrijft het uh, helemaal goed. Cheng uh, en ik zijn uh, echt vanaf ons tiende al uh, bevriend geraakt in het tennis. En we zijn zo anders van elkaar, uh, maar uh, wij vullen elkaar altijd heel goed aan. En uh, natuurlijk jarenlang uh, de wereld overgereisd samen, elkaar gesteund, uh, waar mogelijk. En uh, ja, na onze carrière nog steeds goed contact. En toen hij al zei: van, Ik wil één ding uh, uh, wegnemen. Toen wist ik al gelijk waar hij op doelde. Inderdaad, ja. die, die, die wedstrijd die we ooit als eerste keer tegen elkaar speelden in Goes. Um, dat ik zeg dat, we, dat ik 6-0-0 van hem won en hij is 6-0-6. Ja. Um, ik heb het inderdaad opgevraagd bij de KNLTB. Maar het was dusdanig oud dat ze het niet meer hadden in het archief. En um, uh, ik denk dat wij, als wij nu een wedstrijd uh, tegen elkaar zouden spelen dat wij één set niet meer halen, want dan uh, vallen het wel alle twee om uh, op de baan. Ja. Maar uh, nee, heel heel leuk om te horen van uh, van van Sheng. Zeg maar, hij hij zegt ook, ik weet niet of dat heel essentieel is. Vrienden zijn jullie, hè? En hij zegt dat zegt heel wat. Zegt dat iets over vriendschappen in de sport, een, een solistische wereld? Ja, ja, ja. Je bent, uh, je bent zo op jezelf. Uh, ja, alles. Je bent, je bent gewoon echt een echt een egoïst en uh, ja, dat is ook even aanpassen op het moment dat je stopt met, uh, met tennis. Want uh, ja, zeker als je dan thuis uh, bent... Ja, je, je moet je toch uh, ook aanpassen aan de mensen om je heen. Ja. En ja, in heel je tenniscarrière -tennis hebben mensen zich aangepast aan jou. En ja, we hebben altijd met elkaar getraind in, uh, in die periode. Ook altijd elkaar echt de waarheid kunnen zeggen... van op het moment dat iemand niet goed bezig was met zijn sport. En uh, ja, daar waardeer ik uh, Schengen altijd uh, enorm voor. Leuk. Wilbert Suvrein, goedemiddag... Goedemiddag. Wilbert Sufrein, ik zeg het nog maar even voor de mensen die het niet weten. Uh, op het EK van 88 in West-Duitsland uh, was jij lid van de Oranje-selectie. Je hebt ook meegedaan. Weet je nog welk duel dat was? Ja, dat is heel lang geleden. Dat is uh, een van zeer korte duur al, Dat was tegen, uh, tegen Engeland en tegen Duitsland, denk ik. Ja, werd je aan het eind van die uh, wedstrijden ingezet, hè? Ik geloof, ja, ja, klopt. Eén keer voor Marco van Basten en de andere keer voor... Ik meen uh, Erwin Koeman. Ja. Uh, Wilbert, wat doe jij vandaag de dag? Uh, wat doe ik vandaag de dag? Nou, ik woon in Zuid-Frankrijk, dus niet in Montpellier. En ik hou me momenteel bezig met de verhuur van, uh, van vakantiewoningen. Kijk, ik, ik dacht eigenlijk dat jij in de antiek zat, maar dat is allemaal weer passé. Is, uh, ja, ik heb sinds... sinds uh, het einde van mijn goede carrière heb ik van alles en nog wat gedaan, onder ja. andere aan de antiekhandel. Maar uh, ja, dat is van een hele tijd geleden. Ja, zeg maar, jij bent ooit, meen ik, als speler in Frankrijk blijven hangen. Ja, klopt. Ik heb dus mijn carrière afgesloten uh, bij Montpellier tussen uh, 89 en hm. 94. En vanwege uh, een rugbezuur uit ik mijn carrière iets, iets eerder moeten afsluiten dan zelfs voorzien. En, uh, ja, sindsdien heb ik allerlei verschillende activiteiten gedaan. Ja. Zeg maar, wat heeft Frankrijk uh, zo uh, uh, nou ja, op jou voor indruk gemaakt dat je dacht, ik ga niet meer terug ook? Wel, nou, ik ben uh, na Montpellier, ben een aantal jaar ben ik teruggekomen naar, uh, naar Nederland. En, uh, en per toeval ben ik weer teruggekeerd. Dat is puur hm. per toeval geweest. Ah, ja. En uh, ja, sindsdien zijn uh, ja, mijn kinderen zijn hier, uh, zijn geboren in Nederland, maar opgegroeid in Frankrijk... En uh, ja, dus vandaar uh, ben ik ook een beetje blijven hangen hier in het zuiden van Frankrijk. Ja. ja, dan krijg je nu ook weinig mee van het, uh, het feit dat het een kwart eeuw geleden is... dat we Europees kampioenschap uh, voetbal uh, behaalden, de titel. Ja, ik krijg er helemaal niks van mee. Nee? Net als ik jullie wel bellen, anders had ik er ja. helemaal niks van mee En had je er dan aan bij stil kunnen staan of uh, gaan de verdachten ook uh, niet zo vet? Hoor? Nee, ik ben nog niet zo... Uh, Souvenirs,mens, uh, af en toe kijk ik wel van terug, dat het een heel mooi evenement is geweest. Ja. Uh, maar ik sta er niet eigenlijk bewust bl bij stil dat het 25 jaar precies geleden is geweest. Nee, maar ja, je bent wel, want je zat bij die selectie, Europese kampioen. Ja, het was natuurlijk hartstikke mooi om erbij te zijn, maar ik moet ik ook altijd, ik heb er een beetje, ik kijk er een beetje met gemengde gevoelens ja. naar terug. In die zin van de ene, ene kant, schitterend mooi evenement, prachtige sfeer, prachtig resultaat, etcetera, et cetera. Uh, maar als zijn zijnde ja, toch een beetje frustrerend in die zin dat ik heel weinig gespeeld heb. Ja. ja, dat kan ik begrijpen. Dat is, dat is natuurlijk toch uh, het, het tweeslachtige in zo'n uh, zo verhaal. Je hoort erbij ja, ja. en je, er, je hoort er ook weer niet helemaal ja, weer bij. Niet bij. Dat klopt, nee. ja. zeg, maar je hebt een dochter, begrijp ik, die tennist? Ik heb een dochter die, uh, die tennis die, die, uh, ja, Sinds een dikke maand is hij 18 jaar geworden. Die tennis op, uh, ja, op een zeer serieus niveau. En uh, die speelt trouwens vanaf morgen een, een iets kleiner toernooi in, in Breda, in Nederland. Uh, future toernooi. Dus, uh, John van Lottem zegt ja, future. Is dat het future toernooi? Future? Uh, dat is een future toernooi. Is het. Ja, ja, ja. Ja. Is dat een, even aan John vragen. Is dat een uh, toernooi dat ertoe doet in Nederland ook echt? Nou, dat doet het toe dat je daar uh, punten kan vergaren voor de wereldranglijst. En dit is, uh, ja, dit is eigenlijk uh -huh. de ladder richting, uh, richting de top. Ja, ja. en uh, wat wil jouw dochter uh, Wilbert? Ja, mijn dochter die, uh, ja, die wil zo hoog mogelijk uh, eindigen natuurlijk. Die heeft dan een haar dromen over het winnen van uh, Roland En ja, Dat zijn natuurlijk uh, toch vrij hoge ambities, maar ja, daar is natuurlijk niks mis mee. Maar ja, goed, de, de weg is nog vrij lang. Uh, ze zit nu een beetje in die overgangsfase van, van junioren naar, naar senioren toe. Waar... Maar ook een spel moet gaan moet aanpassen en veranderen en dat, dat neemt ook iets tijd in beslag. Ja, daarnaast, uh, ja, de professionals die kunnen er beter over mee praten dan ja. ik. Het, het mentale aspect bij tennis is zeer, zeer belangrijk, maar ook zeer moeilijk, uh, zeer moeilijk te trainen. En, uh, dus wat dat betreft uh, ja, is er nog wel iets, iets werk aan de winkel. Ja. Maar uh, het is een talent, uh, begrijp ik, en, en ze, wil, ze wil blijkbaar door en ze wil die stap maken naar, nou ja, in de richting van de, de top 100, hè? Nou ja, ja. Nee, dat klopt. Nou, de goede, de, de wil is er, de, de, de mentaliteit ja. is er. Ik denk ook het minimale talent, maar nogmaals, het uh, vaak blokkeert een beetje van, uh, dus, uh, op, op mentaal gebied, als het hmm. iets te serieus is en, en dat brengt vaak een, een negatieve spanning met zich mee. En, ja, om dat om te zetten naar, uh, naar een positieve spanning, mm. dat is niet zo heel eenvoudig. En, uh, ja, goed, dus wat dat betreft uh, zal er nog ja. iets, uh, iets verbeterd moeten worden. Zeg maar ja. nog even, want John had het net over de ouders. Die zijn zo belangrijk uh, in, in het stimuleren, maar ook in het, in het betalen van uh, gewoon mm. praktische zaken. Heb je haar gestimuleerd om uh, door te zetten in deze tak van sport en het ja. hoogste te willen bereiken? Uh, nou in het begin moet ik zeggen ze ze schade. Uh, ze schade. Voornaam van mijn van mijn dochter die uh, die zal het heel uh sport geminded geweest en die speelde met, met alle balsport en speelde ook heel goed voetbal. Maar ik, uh, ja, ik, ik zag ik zie dat niet zo heel graag. Ik zag toen de tijd niet zo heel graag, dus uh, meisjesvoetbal. En ik heb er een heel een beetje uh, stiekem uh, gedirigeerd naar, naar het gebeuren En nou goed, uh, wij stimuleren als ouders. Uh, dus ja, ik denk zonder uh, te veel druk uh, erop te leggen. En uh, Leuk. ja voor ja. de rest zit er, als het dat dat het serieus wordt, ja dat dat is niet zo heel heel eenvoudig om dat allemaal nee. door te werken, nee. om allemaal op, op financieel gebied. Dus uh, uh, ja, ik, ho ik hoop dat het het oplevert Ja, zeker. Nou, we, van ja. We, ga, we gaan voor de duimen. Leuk uh, om je even uh, te horen uh, zover in uh, Frankrijk. Montpellier, ik wens je veel plezier daar. En we praten nog even door over jouw dochter... maar vooral over het verschijnsel de jonge talenten... en hoe om te gaan met uh, het, het, het vraagstuk... te serieus en negatieve spanning uh -huh. als gevolg. Want dat is een interessant, uh, interessant uh, kijkje voor John ook even. John. Want het meisje wil dus heel graag, hè? Ja. Is dus te serieus... En uiteindelijk daardoor gaat het niet altijd even goed. Wat kun je eraan doen? Nou, het is sowieso een hele zware concurrentiestrijd uh, om, uh, om de top te halen. Uh, dus uh, ik zit zo ook nog eens in een, in een, in een echt een tennisland, uh, Frankrijk, waarbij de faciliteiten en de know-how uh, heel goed zijn. Uh, goed land om, uh, om, uh, om te zijn qua tennis. Maar ja, um, ja, het, hij gaf net ook al aan, het gaat om details uh, en de mentale weerbaarheid. Um, ja, het, het balans tussen uh, toch ontspannen kunnen zijn op belangrijke momenten. Uh, en je, je tactiek vol te kunnen houden ja. en het spel te kunnen spelen wat je graag speelt. Op momenten van spanning. Ja, dat, dat, dat is het moeilijkste. En, en Wilbert Suvrein zegt ook dat het mentale aspect is blijkbaar moeilijk te trainen. Uh, dat is moeilijk te trainen. Maar ja, mijn trainer is altijd... de wedstrijden zijn de beste trainingen. En, uh, en dat is zo. Je moet zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Uh, en, uh, en, en daar gewoon ook heel kritisch in zijn... samen met, uh, met je coach... En, en proberen te ontwikkelen. Ja, maar je moet die zenuwen in bedwang zien te houden. Ja. Je, je moet vooral denken, goh, wat leuk dat ik hier sta. Ik zit op Roland Garros, Roland -Garros weliswaar baan 20. Maar ik sta er wel. Hè? Ja, nou, nee, je moet je wel de, de momenten herkennen in de wedstrijd... waar uh, die het erom doen. Dat kan, dat kan zijn dat het helemaal in het begin van de wedstrijd is een breakpoint. Uh, maar dat kan ook zijn op 5-5 in de tiebreak ja. in de derde set. Uh, je moet die momenten herkennen... en zorgen, uh, kijken hoe, de, hoe je tegenstander ervoor staat... En toe kunnen slaan op de krachten die, uh, die jij uh, hebt Z in je Loerde jij ook naar je tegenstander? Hoe, hoe staat hij erbij? Hoe ziet hij Hoe oogt hij? Ja, maar ja, meestal de spelers die, uh, waar tegen je speelt, die K ken je. En uh, daar heb je toch wel onderzoek naar gedaan. En uh, je weet, zijn die uh, uh, goed op bepaalde momenten qua spanning? Zijn die verdedigend of aanvallend? Uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen die je moet weten. Want jij stond in 1998 op Wimbledon. En toen ging het goed, hè? Dan bereikte je de laatste 16. Ja, de ja, laatste vier, vierde ronde, inderdaad. En Wimbledon gaf je al eerder aan dat zo ongeveer... dat is de berg, hè, die je beklimt. Ja, nou ja, dat is het mekka van de tennis. Uh, ja? Ja, maar waarom? Het, het, uh, qua traditie... Uh, het is uh, ja, het meest prestigieuze toernooi. Waarom is dat zo? Ja, de... Uh, dat is nou eenmaal zo gegroeid. Het is een Slam. Het, uh, het is een Slam die het meeste aandacht trekt uh, over de wereld. En uh, ja, als speler, als je dat gewonnen hebt... Dan, uh, ja, mm. dan mag je jezelf toch wel een van de grootste noemen. En morgen begint Wimbledon. Ja. Slaapt er dan toch bij jou nog het gevoel in van... was hey, ik er maar, maar bij... Kon ik nog maar één keertje. Ja, nee, zeker. Dat zijn. Uh, kijk, ik, ik had als klein jongetje had ik een, een, een poster van de plattegrond van, uh, van Wimmelden op mijn kamer. En uh, ik, ik, nou, daar wilde ik heel graag ooit een keer tennis. En de eerste keer dat ik daar speelde, was ik echt. Uh, ja, alsof ik uh, in een in, uh, ja, in, in museum uh, liep. Het was ja, zo uniek, zo mooi. En, ja, dat, dat maakt het zo dat je daar ook op een of andere manier goed... althans, ik goed ging spelen. En het gras, dat lag me. Uh, uh, de tradities vond ik mooi. Uh, in het wit spelen. Ja, alles wat erbij hoorde, dat, dat, is, dat is geweldig. Want jij bent uitgeschakeld toen door? Peter Korda. Dat weet je nog natuurlijk op de dag van vandaag. Ja, ja dat zijn... Uh, ja, ja, ja, ik moet zeggen dat ik elke uh, winst- of verliespot uh, nog wel Echt, weet. heb. Ja, Hoe ja. komt dat dat dat zo in het geheugen blijft staan? Ja, het dat is, zijn, het uh, zo omdat je dat gewoon ook zo bewust hebt meegemaakt. Ja. Uh, uh, het, het maakt niet uit welk resultaat ook is. Het is nee. allemaal, uh, heeft dat effect op, uh, op je loopbaan. Ja, want je zei net, ja, ik, ik was geen gemakkelijke jongen. Hè. Je hebt er wat voorbeeldjes uh, van gegeven van records uh, <coughs> die het niet overleefden. Maar je zat natuurlijk ook in een gouden lichting met, uh, nou ja, we hoorden net uh, Schenk Schalken, maar Kajček, Elting, Sluiter, het, het was ook nog wel een ja. gezelschap trouwens. Noem he. ze maar op. Kom ja, vandaag maar, de dag er eens op. Nee, ik, uh, kijk toen tijd haalde ik de vierde ronde. Maar ja, dat stond op, op pagina zes. Uh, want ja, er waren nog... Uh, was Krijtschek die haalde de kwartfinale of halffinale. Toen uh, je had Siemerink die de kwartfinale haalde. Uh, Hare Zelting die het toernooi won volgens mij in de dubbel. En ja, er waren zoveel goede resultaten. Bij de dames had je ook natuurlijk nog uh, Mirjam Orenmans... die toen ook heel goed speelde. Um, als ik vandaag de dag nu de vierde ronde had gehaald... Ja, dan is het een, ja, dan het een ander verhaal. Ja, dat staat op de voorpagina. Ja, nee, maar dat, zo staat de tennis er nu ook voor. Uh, we hebben natuurlijk gouden jaren meegemaakt... met met name die namen die je nu uh, net noemde. Is Kruis. er een verklaring voor waarom die generatie zo succesvol was? Uh, ja, nou... dat was dat... oh, het gewoon toeval? Want ik bedoel, nou, kan toeval, ook. Toeval is het niet. Nee, toeval is het niet. Het heeft, uh, het heeft met meerdere aspecten te maken... maar ik denk dat we dan nog een uurtje moeten zitten. <laughs> maar, maar we hebben niet zoveel tijd meer. 13 daarom, minuten. Uh, Nee, het, is, uh... het is geen toeval blijkbaar, maar dan, dan ligt het ook aan alles wat er omheen gebeurt. Het is alles wat er omheen gebeurt. Het ja. heeft er met uh, het systeem in Nederland te maken. Het heeft met de uh, ontwikkeling en know-how uh, te maken. En aan de spelers zelf. Ja. Nou, Zullen we dan nog even kijken uh, toen jij de overstap maakte... van de keurige tenniswereld uh, naar uh, de voetbalwereld. Want er is altijd ja. een leven na de sport. Ja. Uh, daar gaan we straks verder over doorpraten. Maar oh. dan geven we dit vast als uh, klein teasertje mee. We hebben gast gehad, die had geen enkele wedstrijd gezien, maar dat ja. doet er niet toe. Nee, ja, maar, maar daar kregen wij de kat van. Dat was in ieder geval, zo'n wijsneus, die kwam en die had geen wedstrijd gezien. En die ging over zijn gieter en toen kregen we hem terug weg. <lacht> in de faragids sneeuw sneer van, ik vond het helemaal niet leuk Ja, John Colnotter was, was dat, ja. Hij ja, ja. was ook ja, ja. nog een keer of drie had geest mis van, wanneer mag ik nou langskomen? Ja, het het was een... Nou, nu heeft hij wel genoeg gehad, he? genoeg, ja. <lacht> ja. Ja, Maar het blijft plan. een lul. Ja. Ja, dat is een andere wereld hè van de tenniswereld. Doorgaans toch wel beschaafde praat. Uh, zeker uh, in het rand gebeuren. En dan ja. kom je ineens in de voetbalwereld. Dan word je besproken in VI aan tafel, op deze manier. Ja, toen zat, ja. Ik, nog niet, toen zat ik nog niet in de voetbalwereld. Nee. Maar um, ja, ach, ja dit, uh, dit hoort erbij. Het uh, dit, uh, dit is al wel weer tijdens natuurlijk ja, nou, goed nou Straks even over je nieuwe taak, Eredivisie Live.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 Ik zit net te luisteren naar uh, 3FM. Bart-Jan die leest daar nieuws voor over Danny van Poppel, de wielrenner, jongste wielrenner die naar de Tour de France mag. En, uh... Koen en Sander stellen een vraag van, is dat dan de zoon van de bekende sprinter van Poppel? En de nieuwslezer uh, Kunen deed dat niet. En dat vind ik nogal vreemd. Uh, uh, lezen de uh, nieuwslezers uh, van 3FM zich eigenlijk wel in? Of staan ze daar gewoon tekstjes uh, voor te lezen? Uh, anders had hij namelijk gewoon geweten dat dat uh, de zoon is van uh, Adrie van Poppel. Of uh, van, uh, van, uh, van Poppel. Ben, nou ben ik zelf de voornaam even kwijt. Maar goed, ik ben ook geen nieuwslezer natuurlijk. Ja, ik ben ook weer een van degenen die zich ontzettend stoort... aan het enorme uh, snelle spreektempo. Uh, neem bijvoorbeeld Sven Kokkelman. Hij struikelt ze over zijn eigen woorden. En ik denk dat uh, zo'n snelheid van praten op radio totaal niet efficiënt en effectief is. Ik had zo vreselijk graag dat er in interviews niet altijd in de reden werd gevallen van degene die geïnterviewd wordt. Dan gaan de interviewers die gaan bijna zelf een antwoord geven. En dat is hoogst irritant. Ik zou graag eens aan u willen vragen of het programma van de rijdende rechter, of dat niet dus overdag uitgezonden kan worden. In het begin kwam het altijd uh, vroeg in de avond, maar nu komt er veel en dan ben, ik, dan ben ik al op bed, omdat ik niet meer zo jong ben. Maar ik zou het zo graag willen volgen. Ik erger mij groen en geel aan het feit dat aan dat kampioenschap hockey Rotterdam heel weinig tijd wordt besteed. Maar wel de wedstrijden worden uitgezonden van de, de cup in Brazilië. Terwijl Nederland daar niet eens aan meedoet. Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. Ja, waarom zien we eigenlijk nooit uh, hockey op tv? Uh, bijvoorbeeld uh, beelden van uh, wat er nu aan de gang is, Bijvoorbeeld Hockey League in Rotterdam. John Wakki, directeur van de Nederlandse Hockeybond. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Wakki, gefeliciteerd met Brons. Dank u wel. Ja, ja maar bent u er wel blij mee? Of had u liever nog wat uh, hoger gezeten in kleur? Ja, kijk, dit, die wil altijd hoger, maar ja. dit elftal, van ons team heeft uh, zes spelers die niet mee kunnen spelen. Ach. En even rust, dus in die zin uh, net van Australië verloren uh, vrijdag en vandaag gewonnen. Dus we bereikt wat we willen bereiken. We gaan naar de eindronde van de World Hockey League. En dat was ook belangrijk. Ja, en toch wordt het nergens uitgezonden. Dat vindt u erg? Nou, het wordt straks wel in samenvatting trouwens uitgezonden voor de, ja. bij de NOS. Maar het is om de derde plaats nu. Ja, Ja. en, uh, en we hebben de damesfinale gisteren live gehad. Dus ja. de zin is niet, is niet helemaal dat er niks uitgezonden wordt. Nee, maar ja, het houdt niet over zal ik maar zeggen. Nee. Wat doet u eraan? Nou ja, kijk, ik, zo zeg, ik ben in het algemeen niet zo ontevreden wat er aan hockey uh, op televisie komt hoor. Want als je op zondag kijkt, tussen zes en zeven, hebben we altijd de competitie, vijf, zes minuten. Dan zijn we de enige competitiesport uh, die dat elke zondag heeft. Uh, dus de competitie, dus dat vind ik al prima. En met drie kamers vind ik dat ook goed. En dit toernooi, ja, daar had wat meer aandacht aan tafel besteed mogen worden. Zei je dat televisie één is en op internet worden ze wel allemaal uitgezonden. Ja. En daar wordt natuurlijk wel steeds weer naar gekeken. Maar is dat de centenkwestie? Nou, dit, nee, het is geen zin, Die kwestie Dit is een prioriteit die de NOS zelf bepaalt. En nou, dan bepalen ze dat het niet zo sexy is als voetbal? Ja, dat is al, dat is al heel lang zo, hè. En, en ik heb begrepen dat de Confederation Cup... Bijvoorbeeld een verplichting is om uit te zetten als je het contract neemt. Dat is het verschil <gif> dus met andere events, maar ja. dat die niet zo is. We krijgen wel Spanje-Tahiti, ta 0 maar niet een uh, interessant hockey. Ja, maar wel een contract voor ja. hen vast. Ja. Dus dat, dat weet ik intussen. Daar kan ik natuurlijk heel veel bezwaar tegen maken. Maar nee. ik weet ook dat die regels zo zijn. Nee, zo is het. Zeg, het wordt een drukke dag, want Teun de Nooyer neemt ook nog afscheid... ...onze, onze, onze uh, Johan Cruijff van het hockey. Ja, ja alles die ja. gaat er een, een prachtig wereldteam... ...dat uh, 1994 tot op heden bestaat. En ze staan allemaal in de kleedkamer nu. Ja. En, en de sommige passen nog geloof ik al de kleding van vroeger, ja. Ja, wat, uh, in, in één zin, wat, wat uh, gaat u tegen hem zeggen als dank namens de Hockeybond voor al zijn prestaties? Nou, hij wordt door de voorzitter van de Hockeybond straks toegesproken. Mm. En op een bijzondere manier, denk ik ook. En ja, het is een uniek, dat we nog nooit zijn speler ja. gehad die zo mooi gehoogd heeft, zo lang en ook ja. zo netjes. Wordt u erelid, denkt u? Misschien wel. Ik denk het wel, hè. Je ah, weet, weet het nooit. Dank je wel, meneer Wakkie. En nog een mooie, hopelijk droge middag in Rotterdam. Okay, la, la. Directeur Wakkie van de Hockeybond. Ja, dat is een top-international, John. Ja, geweldige speler. Jij uh, uh, hoort, hoort misschien die klacht nu over het hockey... maar had je die ook over het tennis? Was daar te weinig aandacht voor? Nou, die aandacht uh, is wel minder. Uh, maar ja, dat, uh, ja, ik kan niet uh, inderdaad naar het nee. beleid kijken van de NOS. Maar de rechten van de tennis zijn, uh, ja, die zijn duur. Um, en overigens, uh, Nederlandse successen blijven natuurlijk uit uh, ja, ja. de afgelopen jaren. En uh, als je kijkt naar wat het meest populair is... is dat er uh, als er oranje succes is. Ja, zo is het. Als u vragen hebt, nou, denk nog even aan het antwoord <middels>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 Nou, ik, uh, ik wilde graag uh, na mijn tenniscarrière uh, ja, commercieel uh, in de sport uh, uh, actief uh, zijn. En uh, waarbij uh, ja, tennis daar toch uh, te klein of te beperkt voor is uh, in Nederland. Ja. En, um, um, ja, en Wie zette dat... jou op het spoor dan? Kom bij Eredivisie Live. Nou, ik ben uh, begonnen bij AZ. Uh, dat is via oh, ja. Tom Gerbrands uh, gegaan. Met wie dat is uh, directeur daar. Ja, en uh, daar heb ik uh, op de sponsorafdeling uh, van AZ gewerkt. Uh, en... Uh, nou, nu werk ik inmiddels een jaar uh, voor de Eredivisie, uh, waarbij uh, ik uh, van de ben voor sponsoring en marketing. Ja, wat moet je dan binnenhalen? Want ze hebben 600.000 abonnees, maar daar ga je dan dus niet over? Ik ga niet over de abonnees, nee. het nee. ik ga het echt over sponsoring. Uh, zoals je nou, ja, altijd de mooie de backdrops uh, achter de interviewers uh, ziet, is uh, de Vrienden Loterij hmm. en uh, de Burger oh. Kings van deze wereld. Jeetje, ja. ja. dan moet ja. je allemaal voor zorgen dat dat in beeld komt. Dat dat in beeld komt, uh, ja. Uh, en de je dat van de merken. Uh, denk je dat ik, dat ik daarnaar kijk dan? hoe, hoe ja, is de filosofie daarbij? Men kijkt daarnaar. Dat, of uh, dat doen we, Daar doen we onderzoeken naar. Ja, en, uh, ja uh, met name exposure is heel erg belangrijk uh, in deze tijd. Uh, veel mensen die natuurlijk naar het voetbal kijken. Ja. En uh, ja, om daarmee geassocieerd uh, te worden. Uh, en gedurende het hele, het hele jaar is, is, is heel, heel belangrijk voor uh, Ja. Moet je dan de boer op? Moet je als een soort werver langs de deuren? Mm, nee, dat niet hoor. Want dit zijn contracten die... Uh, gaat voor, uh, voor meerdere jaren. En uh, het gaat er met name om uh, ja, hoe dat soort merken uh, uh, ja, bij de, de fans beleefd worden. Uh, activaties daarmee. Uh, en uiteindelijk proberen die merken natuurlijk daar uh, meer sales te uh, ja, want want uh, merk, dat levert de clubs ook meer inkomsten op dan uiteindelijk. Ja, dus, uh, je, hebt, uh, je hebt de sponsoring uh, puur voor de uh, clubs uh, alleen. Uh, de sponsoring, Maar je hebt ook centrale sponsoring uh, die geregeld is. En uh, dus uh, bedrijven die echt het, het, het voetbal omarmen. Niet één specifieke club. En uh, het totaal geld van uh, sponsoring worden weer verdeeld... onder de 18, ja. uh, 18 clubs. En als, als Fox uh, straks... Uh, die voet ja, we hebben het erover gehad. Hè, die voetbalrechten, ook met Kees Jansma het vorige ja. uur... Uh, de voetbalrechten uh, gaan verzilveren... Ook in samenvatting voor hem heb enige lijn zender, dat kan SBS zijn, Bij de Mol, weet ik het waar ja. terecht gaat komen, maar verdwijnt bij de NWS, Is dat iets waar jij ook al mee bezig bent? Ja, daar zijn wij mee bezig, want dat heeft natuurlijk uh, weer uh, eventueel impact op, uh, op de exposure van uh, de sponsoren. Oh, ja. Met wie, ja, met wie ik uh, een concreet daags, voorbeeldje uh, dan? Nou ja, je hebt uh, de, de piekmomenten op om zeven uur, waarbij iedereen natuurlijk kijkt. En, en daar heb je, ja, dat zijn hele belangrijke tijden voor de Nou, Je gaat mooie tijden tegemoet. Zeker. Dankjewel dat je hier was, John van Lottem. De perstribune sluit de deur. Het antwoordapparaat tot uw beschikking. 677-6001-035 ervoor. En zometeen langs de lijn. Mooie middag. Hey, pst, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. De Vlaamse politicoloog Bilal Ben Jaish onderzocht die godsdienstradicalisering en schreef er een boek over. En hij zit in de studio in Brussel. Goedemiddag. Ja. Hallo. Hallo. Ja, ik zit te schrijven alsof ik de hele afstand moet overbruggen. Ramen Alle onzin, hè. <laughs> nee. um... Ik zat gewoon eventjes <laughs> verder. Zeg u ja. maar. Ja, Brussel lijkt de hoofdstad te worden van de Europese islam. Ze hebben nu live. Ja. We zijn nu okay. live, zeker. Iedereen Oi. kan u horen. Prima. Dag Nederland. <laughs> okay. Dag België. De perstribune is een programma van Max.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 Bekijk de actuele donorstand van jouw woonplaats... en leg ook binnen ja. twee minuten je keuze ja. vast via ja-of-nee.nl. Ja. Nederland krijgt steeds meer orgaandonoren. Ben jij donor? Ja-of-nee.nl. Ja ik kan me de tijd niet heugen dat ik in de dierentuin was.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 Dit is Radio 1.